Goedemiddag, ik ben Kasper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de raketaanvallen in de Oekraïnse havenstad Odessa is een bekende kathedraal geraakt. Die staat in het historische deel van de stad, en dat is UNESCO Werelderfgoed. Deze man was kort na de aanval bij de kathedraal en filmde de schade. De raket is in de kelder van de kathedraal ontploft. De helft van het dak is verwoest en waardevolle spullen moesten worden veiliggesteld. Vannacht werden ook huizen en appartementen getroffen. Er viel zeker één dode en twintig mensen raakten gewond. Corendon haalt de honderden klanten die op Rodos zitten terug naar Nederland. Ze zijn geëvacueerd vanwege de grote bosbranden op het Griekse eiland. Er zijn in totaal bijna 20.000 bewoners en toeristen naar een veilige plek gebracht. En andere reisorganisaties brengen de komende dagen geen nieuwe toeristen naar Rodos. In Afghanistan zijn zeker 31 doden gevallen door overstromingen. Er worden nog tientallen mensen vermist. In meerdere dorpen in het midden van het land zijn huizen en wegen verwoest. En er zouden nog mensen onder het tuin liggen, dus waarschijnlijk loopt de dodental nog verder op. De eerste etappe van de Tour de France FAM is gewonnen door de Belgische Lotte Kopecky. Nederlanders Lorena Wiebes, Charlotte Kool en Marianne Vos kwamen als tweede, derde en vierde over de finish. De 40-jarige Annemiek van Vleuten, die waarschijnlijk aan haar laatste jaar bezig is als prof, finiste als dertiende. Vanavond is de herkansing van het concert van Burn a Boy in Gelderdoom. Vorige maand zaten fans van de Nigeriaanse Afrobeats-artiest urenlang in een uitverkocht stadion te wachten, maar Boy kwam niet opdagen en iedereen kon weer naar huis. Fans konden kiezen om hun geld terugkrijgen of een kaartje houden voor het inhaalconcert, maar het lijkt erop dat niet alle fans daar vertrouwen in hadden, want het concert vanavond is niet uitverkocht. Boy hoor je niet zo vaak op de Nederlandse radio. Maar je komt zijn muziek op meer plekken tegen dan je zou denken. Vertelt FanX DJ en muziekkenner Fernando Holman. Ik was laatst, liep ik de Nijmeegse Vierdaagse. En er werd tussendoor gewoon Burnerboy muziek gewoon gedraaid. En dan zag je iedereen uit de dak gaan. En dat, dat vind ik mooi. Het verwarmt mijn ziel. Muziek is voor iedereen. Het weer nog vanmiddag is op de meeste plaatsen droog. In het westen kan de zon later doorkomen. In de rest van het land grijs en bewolkt. Het is 18 tot 21 graden. En morgen wordt ook wisselvallig. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Maak ze naambaar naam waar, de zon schijnt! Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. Fino te. Vedo fino a te, amarti all'immenso per me.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 Che bonda. So di een paar stappen quando corro la mia vita, che più forte non si può. anche se een mia testa è En ik wil di ah, fantasie, troppo persi voor. En ik wil er een paar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 ik denk aan jou baby Alleen naar jou De ochtend komt en nu slaap ik nog steeds niet Alleen door jou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 Je hebt voor mij, je hebt voor mij, je hebt voor mij, je hebt voor colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodero de flores y billetes. Flores y billetes. Damo Worldwide a Machete. Sí, sí. Y mirabaat me en zit me en zit me en zit No quieres que lo pretere. Cante, Voor voor tient, voor voor tient, voor voor tient, voor voor tient, voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor ¿Quién lo, hey. son mm -hmm. ¿Quién lo diría que tal la quinata sa son sonaría uh -huh. quien ¿Quién lo diría que tal la quinata sa son sonaría ti mm -hmm. quien lo diría que tal la quinata sa sonaría ah quien lo diría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 Makes me proud of something about it.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 Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más si de me niet no que la gente de su amor se con decir que una mujer cambió mi suerte se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.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 zo, ga je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 Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Your lichaam glinsters in the zone.